Ja, Florian Avu, Laatste voorstelling voordat uh, jullie uh, met vakantie gaan hier bij Soldaat van Oranje, Maar het betekent ook de laatste keer voor jou. Wat doet dat met jou? Wel, ik heb hier al twee afscheids meegemaakt van Kast 13 en Kast 14, want we zijn nu Kast 15. En dat is altijd een, een heel emotionele dag omdat uh, hier bij Soldaat hebben ze heel veel ritueeltjes en tradities en allemaal die, die dingen. Dus ik weet nu, want we zijn nu voor de voorstelling... ...ik weet wat er mij nog allemaal te wachten staat vandaag van allemaal tradities. En het uh, wordt sowieso een emotionele dag. Ik heb hier meer dan 400 voorstellingen gespeeld. Dus ik heb ook nog nooit zo lang ergens gewerkt. Ik heb hier anderhalf jaar gewerkt en gespeeld, plezier gemaakt, hele mooie dingen gedaan. Dus dat doet wel iets met mij. Zeker, ik ben nog maar 25 jaar, ik ben drie jaar afgestudeerd. En de tijd dat ik afgestudeerd ben, daar de helft van heb ik al hier bij soldaat gespendeerd. Dat is echt wel een, een vreemd gevoel eigenlijk. Ik ben uh, denk dertig keer opgeweest in de rol van Chris, dus dat is mijn understudy. En dat is fantastisch. Dat is echt geweldig. Je kunt, dat is, ja, ik dat, de eerste keer dat ik opging, zat familie van mij in de zaal en... Ten eerste was ik stront zenuwachtig, sowieso, maar het was geweldig. De eerste keer dat je dan, voor mij dan, dat vond ik zo speciaal, zo, alleen mag zingen op een groot podium voor duizend mensen, alleen mag komen groeten op het einde van een voorstelling, dat, dat, dat deed echt iets met mij en dan, die rol is fantastisch en, en heerlijk om te spelen, grappig, ook emotioneel, maar wel de beste vriend van Erik Hazelhoff en dat was, dat was heel mooi om te spelen. Vandaag speel je ensemble of uh, aan studie? Ik ga vandaag op in uh, mijn ensemble track, want we zijn full company. Uh, dat wil zeggen dat iedereen op zijn eigen bezetting staat. En dan staan we denk ik met heel veel op het podium. Ik ga het exacte getal niet zeggen, omdat ik het niet weet. Maar er staan we heel veel op het podium. Uh, dus iedereen doet nu zijn eigen track. En uh, dus ook alle swings staan op hun gewone swingplek. En de ensemble op hun ensemble en de hoofdrollen in hun hoofdrollen. Die afscheidsraditie van uh, Soldaat van Oranje, is dat vergelijkbaar met toys, uh, geschenkjes aan elkaar geven, kaartjes of hoe moet ik dat mij inbeelden? Sowieso, ik ben net naar boven gelopen en uh, er liggen al een paar kaartjes voor me klaar, dus die zijn er sowieso. Cadeautjes worden er niet echt gegeven, het is eigenlijk meer een afscheidsfeest waar dat we aan elkaar iets geven. Soms is dat een, een, een videoboodschap van de mensen die hier wel nog blijven en naar de mensen die weggaan. En omgekeerd ook, dat is dan ook heel emotioneel omdat het, uh, er worden geen uh, foto's gemaakt, er worden geen beelden gemaakt maar alles is voor ons en in ons, in ons geheugen dan. En dat is dan, zijn echt, dat is een hele mooie avond gewoon omdat we allemaal dingen voor elkaar doen en ook heel veel herinneringen ophalen. Want heel veel mensen hier gaan elkaar nog vaak zien in het Nederlandse werkveld. Maar ik ga nu terug naar België. Dus ik weet ook dat het iets moeilijker gaat zijn om, om deze mensen allemaal terug te zien. Dus dat, dat doet nog meer met mij. Omdat ik, ik neem echt wel heel veel afscheid hier. Je zegt het al, je gaat terug naar België. Maar heb je daar al uh, toekomstperspectieven in de sector? Ja, ik begin in de laatste week van augustus te repeteren met Meisjes en Jongens. Een productie van D-Bridge. Het is een bestaansstuk van Arne Sierens, ooit gespeeld door het Rood Theater. En wij gaan daar de muziek bij zetten van Remo van het Groenewoud. En dat gaat in oktober spelen in in Antwerpen en dan uh, direct op volgend begin ik met Scrooge uh, zit ik in het ensemble en heb ik ook een, een cover van uh, Young Marley en dat gaan we dan december en januari spelen de kerstperiode is ook een kerstmusical uh, in Antwerpen en Gent. Mensen en jongens doe me even herinneren wie doet de regie daar? Uh, Sebastian de Smet gaat de regie doen. Het is ook zijn eerste grote professionele productie die, dat hij gaat registreren. Het is niet de eerste keer dat hij gaat registreren, dat niet, maar wel zijn grote productie. Ja, we hebben al een eerste lezing gehad en het, het wordt gewoon te gek. Het wordt echt te gek. Het wordt vernieuwend, luchtig, maar ook pakkend. De muziek wordt fantastisch herwerkt. Van Remo, je gaat alles herkennen en dan ook weer niet. Dat vond ik er zo geweldig aan toen ik het voor de eerste keer hoorde, de, de muziek. En uh, het zijn fantastische acteurs. Dat ten eerste, je hebt drie mensen die al jaren in het vak staan. En dan heb je vier andere mensen die nog niet zo lang in het vak staan. En die clash en dan ook die hulpvaardigheid dan, dat is, dat is fantastisch. Dat, dat, bij de eerste lezing was dat al heel leuk, omdat je, je tilt elkaar op. En, en dat, dat wordt heel leuk. Een, een heel leuk repetitieproces, daar kijk ik echt al naar uit. En de regie van uh, Scrooge, herinner mij daar eens even aan, wie, wie doet dat? Uh, dat is uh, Cornelius, de achternaam ontglipt mij nu. Uh, hij is altijd assistent geweest van Polanski, de uh, regisseur van Danser Vampieren. En nu gaat hij bij ons Scrooge komen doen. En het is een uh, hele aardige man, ik heb voor hem auditie mogen doen. Ja, ik heb er ook heel veel zin in, omdat Dansen Vampier is ook een prachtige voorstelling. En dan de muziek wordt uh, geschreven door Dirk Brossé, wel gekend van Dans en zo. En, en Dans zag ik toen ik als jong manneken eigenlijk toen de musical microbe bij mij binnenkwam. En daar is me nog altijd bijgebleven, zo een prachtige productie, groot ensemble, groot podium, op locatie. Dat vond ik ook al geweldig. Ja, toen zat ik echt met open mond te kijken van. Wat is dit gegeven? En dat bleek dan musical te zijn, en ik ben ontzettend blij dat ik dat nu mag doen als werk. Je hebt zelf een stage gedaan, denk ik, destijds bij Assepoester, het onware verhaal, vooral bon, uh, via uh, Stanikwet, en ook bij Studio 100 gewerkt, voor Rock, als ik me niet vergis. Hoe moeilijk is dat om voor een stuk ook uit die kinderwereld te geraken? Want sommige artiesten blijven alleen maar kindermusical doen of kinderproducties doen, richt op jongen. Was dat voor jou een makkelijke omschakeling? Of je moet er altijd zelf in geloven. Als je zelf niet gelooft wat je aan het vertellen bent, of aan het zingen of aan het dansen, dan, dan gaat er iets fout. Je moet het altijd zelf geloven. En kinderen zijn vaak moeilijker te pleasen dan volwassenen, vind ik. Ik was over het laatst naar een kindervoorstelling gaan kijken en... Je merkt direct wanneer dat de kinderen afgeleid zijn en je merkt ook wanneer dat ze het fantastisch vinden en dat ze geboeid blijven. Daardoor zijn kindervoorstellingen vaak veel moeilijker dan, dan, dan voorstellingen voor volwassenen, vind ik. Ik heb zelf nog geen kindervoorstellingen gespeeld. Ik heb wel bij ROX inderdaad heb ik een gastrol gespeeld. Dat is, dat is tv, dat is, dat is nog net iets anders, omdat je dan met een regisseur werkt en, en het is niet on the point zelf, dus je kunt het nog eens terugpakken als het moet. En dan Assepoester, het tamelijk ware verhaal, bij Stanny, was dan eigenlijk meer de volwassen versie van, van Assepoester. En dat is ook geweldig om te doen dat je dan eigenlijk een beetje de blood and gore van een prachtig sprookje naar boven kunt brengen en dat, dat mensen dan uh, denken van, is dat het echte verhaal? En dan kun je zeggen, eigenlijk is dit wel echt het, het ware verhaal van Assepoester. En dat was heel leuk om te doen. Hoe geraakt een Vlaming bij Soldaat van Oranje? Door additie te doen? Nee. Ik heb mezelf moeten uitnodigen, want ze zijn niet zo happig op, uh, op Vlamingen. Uh, niet omdat we geen aardige mensen zijn hoor. Maar het is een oer-Hollands verhaal. En je moet natuurlijk de Nederlandse taal machtig zijn om dan het accent te kunnen uh, produceren. Dus... Um ze doen vaak audities hier in Nederland. Uh, als je jezelf uitnodigt als Vlaming, dan vragen ze wel degelijk... ...van Kunt je het Nederlandse accent maken? Ik heb toen gezegd, ja dat kan ik. Het was een kleine leugen, want ik heb daar heel hard moeten op oefenen. <laughs> uh, maar ze hebben mij toch aangenomen. Ik was ontzettend blij, want dit was de musical... ...dat ik in mijn eerste jaar toen ik begon aan het conservatorium kwam kijken... Hey, in Nederland, dat was de eerste keer dat ik naar, uh, naar het buitenland ging voor een musical, dat was met een paar vrienden en toen had ik de poster gekocht, de affiche van Soldaat van Oranje, die heb ik dan boven mijn bed gehangen, Zo, hey, de mythische plek voor posters boven je bed en dan ben ik naar blijven kijken, naar die poster en dan uh, vijf jaar later mocht ik ook auditie doen en nu zijn we hier en het is nog altijd een droom echt, echt. het klinkt misschien een beetje belachelijk, maar het is echt een droom overklaar je dat succes, uh, zeven jaar en een half dat is in Vlaanderen Totaal ongezien, dat is wellicht ook niet te begrijpen in Vlaanderen. Probeer dat uit te leggen aan een Vlaming. Van hoe komt dat, dat dat hier zeven jaar en een half en straks acht jaar staat? Ik denk dat het het beeld is. Dat mensen hebben in België tegenover een musical hier in uh, Nederland. Ik, ik heb nu anderhalf jaar ook in Amsterdam gewoond. En daar kan je elke avond naar een voorstelling gaan kijken. En kan je elke maand minstens twee of drie musicals gaan kijken. Die ook lang spelen of op tournee gaan of wat dan ook. En in België bijvoorbeeld nu we gaan Meisjes en Jongens spelen. En dat gaat een maand spelen als die voorstelling hier in Nederland zou staan. Zou dat minstens zes maanden spelen. Vind ik heel jammer. Spreek het woord musical uit in België en iedereen denkt, ja maar wat doet je van werk? Spreekt het woord hier in Nederland uit en ze vinden hun een held. Dat is het grote verschil en dat vind ik heel jammer. Vind ik echt heel jammer, want het is zo'n prachtig vak dat, uh, waar een beetje op neergekeken wordt. En daar moet echt wel verandering in komen, want anders gaat het uitsterven. Is het daarop dat je de Nederlandse macht ook voor een stukje bespeelt? En het voordeel hebt dat je die Nederlandse tongval kan gebruiken? Ja, ik, ik, ik denk dat ik dit ga ik nooit kunnen herhalen in België. Anderhalf jaar vast werk om het zo even te zeggen, dat, dat ga ik nooit kunnen verkrijgen. In musical dan, hè. natuurlijk in een serie kan je dat wel krijgen in België. Maar ik ben vooral naar hier gekomen, naar Nederland, voor deze prachtige productie. Het was uh, eentje op mijn bucketlist en het is de eerste die ik heb kunnen afstrepen. Er staan er nog heel veel op, maar waarschijnlijk is het de enige dat ik ga kunnen afstrepen. <laughs> het is, daarvoor ben ik vooral naar hier gekomen. En uh, dat ik hier dan anderhalf jaar heb mogen werken, dat, dat is dan heel mooi meegenomen. Drie andere grote spelers zijn denk ik van Hoornen, Efteling en uiteraard Stage Entertainment. Heb je daar al contacten mee gelegd? Contacten? Nee, ik heb wel... Ik ben nu even echt in mijn geheugen aan het graven of ik ooit auditie gedaan heb voor de anderen. Maar Jawel, ik heb ooit eens auditie gedaan voor Van Horne. Dat liep dan samen met, uh, met Chaplin en toen uh, heb, heb ik Chaplin gedaan. En dan... Uh, Stage Entertainment uh, lijkt me echt uh, ook een hele goede werkgever omdat ze Disney-producties brengen. Ik ben nogal fan van Disney. Dus als ze hier naar luisteren, hallo. En aan Efteling vind ik, ik ben, ik ben sowieso al een pretparkliefhebber. En ik, voor de Efteling wil ik heel graag eens werken. Dat wil ik echt heel graag doen. Dus ook als zij luisteren, hallo, hier ben ik. En in Vlaanderen heb je natuurlijk Deep Bridge a Music Hall. Uh, scoosh, uh, Deep Bridge doe je nu ook al een marmalade die dat Disney doen. Ja, Marmalade doet uh, inderdaad ook Disney, uh, want ik, ik wou heel graag uh, auditie gaan doen voor The Little Mermaid, maar ik was toen al bij Soldaat, dus uh, daarom heb ik die even laten schieten. Maar ik hoop dat ze volgend jaar dan met iets anders uh, komen. Hopelijk ook Disney, uh, want dan sta ik zeker op hun deur te kloppen om auditie te mogen doen. Zou het Tarzan zijn naar Verluid? Ja, Tarzan gaat mij net niet lukken, maar misschien een van die apen of zo dat lijkt mij ook wel nog leuk. Oké, okay, dankjewel. Heel veel succes en toi toi toi voor de allerlaatste soldaat van Oranje voor jou Florian Avou. Heel graag gedaan. Geniet van de voorstelling. Dankjewel.